Ik kijk heel even op de kop. Ja, ik kijk ook, de, ook even op de, de, de kop. Tegen, tegen 12. Van de ja. Ja. Want we gaan praten over uh, een heel mooi stukje Amsterdam. Mm -hmm. Het marineetablissement, van CS. Waar we nu proberen om gemeente en Rijk zover te krijgen dat er misschien zoiets als een gebiedsfonds gaat ontstaan. Ja. Maar ja, het zal ik. nog wat water door de uh, Amsterdam moeten, denk ik. Ja. Maar uh, we proberen het wel. Het ja, ja, met de slimste mensen van de gemeente en van het Rijk. Ja. Ja. Van het Rijk en de Rijksbedrijf. En je hebt nog een paar in de, de, de, de, de, de, de korte de termijn van uh, ja. hoe gaan we gaan betalen voor de grond. Uh, mm -hmm. Ja, betalen voor de grond is een eenmalige transactie. Hoe zorg je dat op lange termijn mm -hmm. het gebied waarde krijgt? Mm -hmm. Waarde in het gebied, maar ook waarde voor de stad. Ja. Want waarde voor de stad is uiteraard uh, waarde voor Nederland. Is. Ja. De maximale waarde in het gebied, dan krijg je gewoon voldoog met is. Maar de maximale waarde voor de stad bereik je misschien op een andere manier. En voor het land kan je met heel andere concepten... En dan moet je dus weg van dan moet je oude ja. denken. Er is een nieuwe manier tegenaan te kijken. Als je dat nieuwe denken in het rekenen nog verder gaat, gaat doorvoeren, dan kun je eigenlijk ook zeggen: um, ja, misschien is die hele manier waarop we nu eigenlijk uitgaan van één eindbeeld En dat als het ware terugrekenen naar de situatie nu. Mm -hmm. Uh, dat is eigenlijk onzin. Ja. Want er zijn uh, meerdere eindbeelden mogelijk. Zeker ja. bij gebiedsontwikkeling, waar het hè, ja. 10, 15, 20 jaar ja. uh, nog wel langer uh, duurt. Leiden, wanneer is die Schiphol weg uh, onder de grond gegaan, nou, dat was eigenlijk het begin van de gebiedsontwikkeling. Ja. Maar. Ja. Nou, hè, dat, ja. uh, eind vorige heel. Nou, wat is het? Uh, ik denk uh, eind jaren 80. Uh, ja. Dus je uh, <laughs> bent al een heel, heel, heel <laughs> jaar gaat, gaat daar uh, rond. Uh, um, maar uh, je kan natuurlijk ook een manier van rekenen voorstellen... waarbij je zegt, ik heb elke keer keuzemomenten. En ik ga veel meer denken in, in optiewaarden. Ja, en dan ga je flexibiliteit en keuzevrijheid ga je als het ware een waarde geven. Ja, dat is wat ik kan. Dat is een hele andere manier van rekenen. Ja. Uh, die hebben we ook wel eens voorgesteld. Ja. Maar uh, die komt uh, bij de gemiddelde boardroom uh, niet binnen... want nee. dat is te ingewikkeld. Ja. Die stel ik ook altijd voor, dat noemen we dan risicoanalyse... Nee? Ja. Ja, ga maar kijken wat, uh, ja. nou, wat, dit... de, wat de bodem is en wat de, wat de hemel is, nou, en, is en, uh, ik vind en... wel liever de kansanalyse hè? Ja. <laughs> dus dat boeien je er tegen eigenlijk. maar risico past op beter in hun gedachtengang, Dat ja. klopt. ja, ja, ja. ja precies ja. maar dat is, dat is lastig om dat, uh, om dat erdoor te krijgen ja. maar eigenlijk zou is dat residueel rekenen is, is jezelf een soort houvast geven op basis van uh, iets wat eigenlijk uh, kwarts is Namelijk dat eindbeeld. Ja. Je weet inmiddels als ontwerper dat dat, dat ook niet meer. Hè? Dat kon. Dat nee, de kans Spraak dat je het eindbeeld, eindbeeld is... werken. Maar uh, tegenwoordig is dat echt onzin. Ja. Uh. Nou ja, we kennen wel allerlei manieren om dat allemaal te verfijnen. Maar het blijft heel erg uitgaan van het idee dat, uh, dat het een productieproces is. Nou, dat je ja. iets maakt dat het af is. En dan is het al klaar. En dan hoeft het niet meer. En dan heeft het een volle waarde bereikt. En alles wat anders gaat, wat op een andere manier ontstaat. Laat het zich heel moeilijk in die traditionele manier van rekenen vatten. En dat ja, de... pas ook heel moeilijk in die ene transactie. Want als je dan zegt van ja maar... Als de volle noem... waarde zit er nu nog niet in. Dus ik kan nu nog niet betalen. Maar het komt wel op termijn. Moet ik dat nu Ofs, ja. dan nu te veel betalen? Of moet dat dan en zo? Dan kan ik dan speculeren. Ja. Nou, als dat moeizaam gaat dan kunnen we ook nog voorstellen... om het op te knippen in twee uh, processen. Zeg maar het, uh, het door Amsterdam en het Rijk samengestuurde uh, ontwikkelproces... Uh, ...conservatief, zeg maar, zover ze durven gaan. En als het niet ver genoeg gaat, kunnen we zeggen, laten we als rekenen ook nog een keer ernaar kijken... ...met alle boeien eraf, volledig, alle remmen los. Laten we een heel andere manier van rekenen erop loslaten. Bij wijze van pilot of test. Ja, nou, dat zou wel aardig zijn. Net alsof het niet serieus ja. is. Er, er, er, zijn toch, er zijn toch niet wel alternatieven. Nee. Gelukkig, ik vroeg toen dat geld nog heel goedkoop was... Toen zou je nog speculatief kunnen kopen op basis van iets van een verwacht eindbeeld ofzo, van maximaliseren van de waarde van elkaar zelf. Ja. Dat is een beetje zoals Shell over hoek tussen is herontwikkeld. Uh, Shell ging daar weg, uh, ING kocht zich in, die zei van nou, oké, okay, wij zorgen wel dat het geld eruit komt. Uiteindelijk heeft de gemeente 30 miljoen euro neergelegd, of gulden ja. uh, En dan zit je helemaal vast, want je hebt de top van de markt gekocht en je zit vast aan het eindbeeld en nou, dan ben je al helemaal in het pak gemaakt. Ja. Gelukkig kan dat niet meer. Want er is niemand, zelfs de gemeente niet, uh, die dat geld ervoor over heeft of kan betalen als zouden ze het willen. Ja. Dus je moet wel iets met beginnen met het huidige en dan wordt het zo groeien. Uh, dus de, de tijd is daar wel rijk voor. Dan zeggen, nou, dan maar even heel creatief nadenken over. Ja. En als je een paard doet dan kan er wel nog veel, veel. Precies. Ja. Dan heb je ook nog veel meer de kans dat het niet uh, zo niks en dan hoop en dan. Uh, daarna dat het ja? Uh, ja, naar nul ja. gaat, maar dat het... Dat je is dit, meer... dit is een beetje... Uh, ja. yeah.